Je kan er wel twee kopen, lijkt me. En als er nou 25 gulden zijn? Um, nou, ook wel tot 30 gulden, wat mij betreft. Zou het muziekarchief niet mee willen doen? Een bavelaar? Hij heeft ook altijd nog wel veel met Mia te maken, omdat hij de aanschaf deed. Nee, als het een fruitmand was, was het wat anders. Maar zo'n plaat heeft een meer persoonlijk karakter. Ik vind dat die alleen van ons moet zijn. Nee, mee eens? ja. Niet meer? Daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik ook wel. Oh? Geen bezwaar, Zien? Ik vind het wel goed. Dan houden we het erop. Dag Nicolien. dat is bijzonder aardig van je om me te komen opzoeken. Dag Maarten. Dag Bart. Dag Bart. Dag Nicolien. Dag, Dag Maarten. We zeiden nog, zouden ze het wel kunnen vinden? De mensen die in het centrum wonen weten zich buiten de Singelgracht vaak geen raad. <laughs> Dat is onwil. Ja, dat begrijp ik. Dat zou ik ook hebben. Hoort eigenlijk ook niet. Deze bloemen zijn voor jou. Van het bureau. We vonden dat jij ook wel wat mocht hebben. En dit is voor Bart. Ook van het bureau. Oh. <laughs> dat is een idee van Gert. Nee, maar. Treinen. Hoe wist Gert dat? Daar hebben jullie mij een bijzonder plezier mee gedaan. Wil je iedereen hartelijk bedanken. Laat eens zien.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 De 3600 en de 3900 hebben ook vier cilinders. Daarvan is de slag een andere. Ongelooflijk. Oh, oh, maar je kent haar vast zelf ook. Ik ben er wel zeker van dat je meermalig door haar vervoerd bent... ...want het was vroeger de meest voorkomende locomotief. Hoor! Dat is toch geweldig. Herinner je je niet? Ik herinner me wel locomotieven, maar... ...ik zou niet precies weten hoe ze eruit zien. Dan zou ik een plaatje moeten zien. Daar kan hij voorzien worden.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 Kolenwagen. Dat betekent kolenwagen. Neem niet kwalijk, Nicolien, maar dit wordt een beetje een gesprek voor twee heren. Ja, ik, ik vind het wel grappig, hoor. Ik, ik zie dat het een locomotief is, maar uh, daar houdt het dan ook op. Van Nederlandse locomotief, een in beeld. Hoe lang heb je dat dan? Die afwijking, bedoel je? <laughs> dat ook. Uh, heel lang, vrees ik.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 Nee, ik zou dat geloof ik wel leuk vinden. Hoe meer ze het over mij hebben, hoe liever. <laughs> Eigenlijk zou het alleen maar over jou moeten hebben. Want het is zo. <laughs> Kom mee naar buiten allemaal. Dan zoeken bij de liefde van en And.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 Ee, ze zullen toch wel trots zijn? Nee. Dat heb ik nooit gemerkt. Kom mee naar buiten allemaal. Want morgen gaan wij de dooden van de En En anders niet.